Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oekraïne zijn bij een Russische aanval minstens drie mensen omgekomen. Twintig anderen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Gramatorsk. Inwoners hoorden een keiharde klap. Er kwam een raket neer op een woonwijk. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers die misschien onder het puin liggen. In sommige delen van het land kan het vandaag lastig zijn... om op je werk, school of studie te komen. Er wordt weer gestaakt in het streekvervoer. Volgende week zijn er landelijke acties. Nu vallen alleen treinen en sommige bussen in het noorden en oosten uit. Check dus even je reisplanner voor je zo de deur uitstapt. En op Schiphol is een man uit de rij geplukt die een mes bij zich had. Hij had hem verstopt in zijn riem achter de gesp. De man kreeg een boete en tikte die direct af op het vliegveld. Het is niet duidelijk wat hij met het mes van plan was en waar hij heen wilde vliegen. Het bedrijf achter Facebook heeft niet zo'n best jaar achter de rug. De omzet van Meta was al flink teruggelopen... en dat is in de laatste maanden niet gestopt, zegt verslaggever Nando Kastelein. De omzet kwam uit op 32 miljard dollar voor het vierde kwartaal. Dat is 4 minder dan een jaar eerder. Wat daar tegenover staat is dat het niet erger is geworden dan verwacht. Nou, sterker nog, het was zelfs iets beter dan was verwacht. En een bijzondere avond in Arnhem. Buren kwamen bij elkaar om te praten over de brand van eergisteren. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten meerdere huizen zwaar beschadigd. Heftig, maar de buren helpen elkaar. Het is eigenlijk een veel prettigere sfeer dan wat we hadden verwacht. Er is een enorme sfeer van steun, uh, samen zijn. Mensen zijn ontzettend betrokken, Zeg is echt prachtig. En, uh, we zijn vooral gewoon heel blij dat we dit kunnen doen voor de mensen. Er waren ook mensen die spullen kwamen brengen om hun buren te helpen... die veel kwijt zijn geraakt bij de brand. Ook deze man kwam met een gevulde tas naar het buurthuis. Sokken, ondergoed... Uh met uh, verzorgingsspullen en uh, kleding. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar. Het weer nog, het is grijs en op veel plaatsen valt er vandaag ook lange tijd regen. Eind van de middag en in de avond wordt het wel vaker droog bij 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland loopt het vooral vast op de A9 en de A22. Want op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Akersloot en het Rotterpolderplein staat 11 kilometer. De linkerrijstuk is dicht. Vertraging op de A9 is drie kwartier. Daardoor loopt het natuurlijk weer vast op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Voor het knooppunt Velzen 7 kilometer. En op dit moment 25 minuten oponthoud. De N242 van Heer Ugelwaard naar Alkmaar bij Sint Pancras 10 minuten vertraging en de N27.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 Zie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 Blijf hangen in de stilte na de krijzende en schreeuwende geluiden. Omdat jij weer je zin probeert te krijgen en dit doe je door te dreigen. Dat je alles pakt en nooit meer bij me terugkomt. Maar de dagen dat het goed en het weten gaat. Laten zien dat onze liefde nog steeds bestaat. Ah, kunnen we niet terug naar het begin. Dus stop nou eens met zeiken en boze je schrijven. Ik de mollen om mijn kopje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 je kunt inzien dat de, dat de liefde die je krijgt, als het zo doorgaat, niet meer blijft. Is het niet meer blij? Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Ik heb molen om een kant te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt Anders,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 Rustig mijn hoofd, en ik denk altijd: ze hebben hun antwoord al klaar. Ze denken dat het slecht met mij gaat. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt verboden om iemands adres online te verspreiden... met als doel diegene te intimideren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer... zal een wetsvoorstel over de aanpak van doxing vandaag steunen. Klanten van ING kunnen weer internetbankieren. De urenlange storing van gisteren is voorbij. Sinds gisterochtend konden mensen niet inloggen om bij hun rekening te komen. In een kerk in de Amerikaanse stad Memphis hebben nabestaanden en bekenden gisteravond afscheid genomen van Tyree Nichols. De zwarte man van 29 jaar werd vorige maand zwaar mishandeld door vijf zwarte agenten. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het weer, later vandaag minder regen en het wordt ongeveer 8 graden.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 to take my time is a place that has to be believed To this be seen. You could have flown